Shabbat shalom lieve mensen. Het is weer heerlijk om hier te zijn. Ik weet niet of u het ooit is overkomen. Dat u ooit een uitspraak hebt gedaan. Als ik het mag zeggen, dan zal ik dat en, dat en dat en dat doen en dat zeggen. En op een gegeven moment zit je dan op die plaats en hou je je mond dicht. Dat laat ik mij niet toe. Dus ik zal zeggen wat ik moet zeggen. En uh, zo moet het eigenlijk ook. Deze gelegenheid laat ik me niet ontnemen. De inspiratie van de woorden die ik, die ik spreek vandaag, die komt zuiver uit, uit de gemeente vandaan. Uit mijn broeders en mijn zusters. Daar komt het eigenlijk vandaan. En eigenlijk heb ik genoeg stof om te spreken van de woorden die ik gehoord heb vanuit de gemeente. Vanuit mijn broeders en mijn zusters. Maar voordat ik zo ver, zo ver ben, wil ik u eigenlijk nog even wat anders vertellen. We hebben binnenkort, ik denk dat het volgende week al is, een voetwassing. Waarom hamer ik dat zo? Omdat het eigenlijk heel belangrijk is. Hij staat niet in de Torah, maar u moet het toch doen. Ik weet dat het een heel moeilijk onderdeel is voor de mensen om het te doen. Want dat ligt gewoon niet in ons cultuur. Het kan wel zo zijn dat we ons eigen de voeten laten wassen door een slaaf. Maar niet door je broeders of je zusters. Maar dat is toch een, nog een gigantische drempel. Ik heb ook een keer de paus een voet zien wassen. En dan, dan komt, er, komt er water uit een gouden uh, kannetje. En dan komt er één voet tevoorschijn. En dan giet hij dus dat voetje een beetje nat. En uh, dat was dan eigenlijk toch de voetwassing die hij deed. Zo moet het ook niet gaan. Ik als ervaringsdeskundige kan het weten hoe het niet moet gaan. Ik heb nogal genoeg gezien. In de jaren dat ik, dat ik op deze aardbol leef en dat meegemaakt mag hebben. Ga je voeten niet wassen met een panty aan. Of met een kous aan. U mag best wel de voeten van uw broeder of uw zuster aanraken. U mag er ook voor bidden. Wij doen het hier met een flesje water in een bakje. Maar dat is de enige gelegenheid. Om iets voor de ander te betekenen. Maar dan ook voor God. Het zal u goed doen. Petrus heeft er enorm veel problemen mee. Als u wilt lezen in Johannes 13. Daar staat het allemaal in geschreven. Echt waar. Als Petrus er onderuit kan. Dan had hij het gedaan. Maar Yeshua zegt. Petrus. Als ik je niet te voeten was. Heb je aan mij geen deel. U mag die betekenissen maken zoals je dat zelf wil. Maar bestudeer dat thuis. Ik ben er hier. En ik hoop dat jullie allemaal hier zijn. En nodigen de anderen uit. Ook om voor elkaar te laten zien dat je nederig bent. Want daar gaat het namelijk om. Het gebeurt iets in je ziel. Echt waar. God zegen u daarover. Mijn inspiratie gaat vandaag naar het boek Hebreeën. Maar dat gaat niet zonder reden. Enkele weken geleden stond Ilja hiervoor. En die, en die nodig spontaan iemand uit die wat te delen heeft. En uh, Johan, Schonewiller, die sprak. Die stond gelijk op. Hij sprong eigenlijk uit zijn stoel en dus ging gelijk naar voren toe. En hij vertelt een verhaaltje die ik eigenlijk al maar vaker gehoord heb. Ik ken dat verhaal. Maar door deze microfoon deed hij dat toch even anders. Het verhaal was in het kort verteld dat hij zijn voetbalmaten vermaan dat ze op de dag van de Heer op zondag ging voetballen. Maar zijn vrienden die zeggen van de dag van de Heer is op de Shabbat. Het heeft hem tot denken gebracht. En hij is hier. Vandaag. Hij heeft zijn vrouw meegenomen. Die is ook hier vandaag. En mijn vraag is namelijk, waarom hij wel en zoveel anderen niet? Mij wordt altijd verweten dat ik de Heilige Geest niet heb, dat de mensen niet naar me luisteren als ik ze iets zeg. Ik heb jaren op mijn werk gesproken over het woord van God. En eigenlijk heb ik niemand bereikt En de meesten zijn van, van me weggegaan. Ja, maar je hebt de heilige geest niet. Johan vertelt mij dat het een atheïs is. Hij heeft niks met God en het gebod te maken. Maar hij weet wel dat de Shabbat de dag van de Heer is. En weet u, hij hoort dat. En hij komt tot bekering. Ik heb ook zo'n mooi verhaal gehoord van Wim. Die komt tegen in bed. Hij was de Bijbel aan het lezen. En hij wekt zijn Anna op. De <lacht> Shabbat is de dag van de Heer. En dan zei ze: Moet je me daarvoor wekken? Dat heb ik ook al zoveel malen gehoord. Het strijd ging toch jaren. Het heeft drie jaar geduurd voordat ook anker meeging om de Shabbat te vieren zo zijn er dus zoveel van die verhalen die bij mij een vraagteken geven van hoe zit dat nou hoe komt dat nou ik weet en ik heb geleerd en ik ben er nog steeds mee bezig dat God spreekt door mensen en dat is heel mooi Alleen moeten we dus wel oor voor hebben. Wij weten gewoon dat het ook niet anders kan. Want soms verwachten we gewoon een teken. En ja, dat is, de, dat is de stem van de Heer. Of sommigen horen dan de stem van de Heer echt wel spreken. Of een klank van de Heer. Wel, ik heb dat dus eigenlijk nog nooit gehad. En als ik dat krijg, dan ben ik er heel voorzichtig mee... Dan dus zeg is dat wel de stem van de Heer, wat ik hoor? Want soms kan je ook wel stemmen horen. In je. En van wie die is, dat weten we niet. Dat moeten we kunnen toetsen. Maar God spreekt door mensen. Als je Hebreeën 1 leest... Dan staat er geschreven, vers 1... Nadat God eertijd vele malen op vele wijzen tot vaderen gesproken had in de profeten... Heeft hij nu in het laatste der dagen door ons gesproken in de zoon. Voorheen spreekt God de vader door de profeten tot alle mensen. Naderhand sprak hij door zijn zoon tot de mensen. En het zijn de mensen die de woorden God spreken. Zo is het altijd gegaan. Heel wat mensen spreken de woorden God. En als die woorden goed overkomen. En dat maakt dus niet de persoon uit. Maar het gaat om de woorden, Ik heb vorige week van Janneke mogen horen. Dat ze dus studeert communicatie. Omdat de woorden beter overkomen bij de mensen. Wel. Het is goed om dat, te, om dat te leren. Maar ik zal u één ding ver, verzekeren. Dat ook die studie... In dit geval... Ik heb over het woord van God... Niks zal toedoen. Want de Bijbel leert mij... Over de hoorden het, het gaat hier steeds maar... Wie oren heeft, die horen. Het gaat niet hoe je spreekt. Maar het gaat om de oren... Die horen. Het woord moet vallen in een vruchtbare grond. Zo staat het geschreven. Een andere mogelijkheid bestaat gewoon niet. Ik wil het aannemen of ik neem het niet aan. Ik heb een woord niet aangenomen die Wim heeft gesproken. Maar ik heb een woord aangenomen die Anke gesproken heeft. Ik heb de amen opgezegd. Ik heb haar advies gevolgd. Want dat was de woorden God. Maar ik maak het uit naar wie ik luister. En niet een ander. En het zijn niet de woorden. Want zij sprak precies dezelfde woorden als dat Wim gesproken heeft. Of dat nou een vrouw is. Of dat een man is. Of dat nou een moslim is. Een mens. Ik ben blij dat ik het mag horen vorige week. Dat Janneke zegt dat God spreekt door een puber. Heeft u dat gehoord? Ze zegt, God spreekt door een puber. Het was voor mij... klaar. Echt waar. Ik heb In de, de Bijbelstudie... heb ik ook iets mogen horen. Voor mij was het zo... dat de liefde... doet de ander geen kwaad. Dat is wat ik ooit gesproken heb. Maar ik heb een broeder... Die durft me te corrigeren daarin. Ik moest toch even horen wat hij zegt. Hij zegt, maar dat is nog geen liefde. Hij heeft een hele zin verteld. Een hele zin verteld. Ik zeg, broeder, zijn naam is Niels, broeder Niels. Ik zeg, Niels, wil je dat nog een keer herhalen wat je gezegd hebt? Hij heeft dat nog een keer gesproken. Ja, het is een stotteraar, dat weet u wel, hè? Hij stottert, maar hij heeft iets gezegd in mijn oren, dat ik hem nog een keer wil horen voor de duidelijkheid. Ik heb hem voor de tweede keer niet helemaal verstaan. Maar wat ik wel weet is, dat elk woord die gesproken wordt, is zaad. En als ik dat niet begrijp, dan komt de tegenstander en die haalt dat zaad weg, en dan heb ik er niets meer aan. Dus dat woord die hij gesproken heeft, die ik nog in mijn hoofd heeft, moet ik koesteren. Toen ik thuis kwam, woensdagavond, toen sliep iedereen al. Eigenlijk was ik blij. Ik denk, ik moet toch eens eventjes in de Bijbel gaan duiken, hoe dat zit. Wat heeft hij nou gezegd? Ik was eigenlijk aan het zoeken over de liefde die Paulus verteld heeft... Ja, drijf het kwade door het goede. Paulus heeft zoveel dingen gezegd. Maar ik kwam iets tegen in de Bijbel die... Ja, ik denk, ja, hier kan ik wat mee. En eigenlijk heb ik dat gehoord. Alleen, ja, ik ben het nooit tegengekomen. Hij staat in Exodus. Dus zo'n mooi verhaal. Exodus 23, vers 4 en 5. Wanneer gij... Een verdwaald run of een ezel van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen. Wanneer gij die ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen. Ik ben nog zeker een halve nacht wakker gebleven om dit tot me in te laten werken. Hij wil zeggen dat die Ettebak, mijn buurman die naast me woont, zijn wiel aan het vervangen is. En die auto valt van de krik af. En hij ligt daar te bloeien. En ik rijd er langs. Dat ik hem kom helpen. Dat staat hierin geschreven. Dus ik moet stoppen. Want hij heeft maar 5 liter bloed, dat is er zijn al 1, 2 liter eruit gegaan. Er blijft er nog 3 over. Dan moet ik die auto opnieuw krikken en hem verzorgen, naar het ziekenhuis brengen of althans, ik moet een handeling verrichten. Pas dan is dat liefde. Heb ik dan nooit begrepen wat liefde is? Ik heb wel begrepen wat liefde is. Ik heb hiervoor gestaan. Om een ieder te vertellen wat liefde betekent. Maar dat was voldoende voor mij om te beginnen. De liefde doet zijn naaste geen kwaad. Je moet je vijand lief hebben. Toen ik dit gelezen heb, toen begrijp ik gewoon alle verhalen die Paulus heeft verteld in de Romeinen. Drijf het kwade door de liefde. Laat je eigen niet door het kwaad overwinnen. Het is een handeling. Je moet er iets mee doen. Je moet niet een gebaar maken, je moet aan het werk. Het is actief. Het is niet zomaar zitten kijken wat er gebeurt. Ach, de liefde doet de ander geen kwaad. Ja, ik vond het wel lekker. Ja, dat staat geschreven. Dat heeft Paulus verteld. Ik kan natuurlijk nog aanwijzen wat er staat. 1 Korinthe 13. En dat klopt. Dat is ook zo. Maar Niels zegt dat dat nog geen liefde is. Ik vind het mooi. God spreekt door een stotteraar. Is dat niet mooi? Je hebt geen spreekvaardigheid nodig. Je hebt een oor nodig. Wie oren heeft, die horen. Zo spreekt de Bijbel alsmaar. Hij moet in goede aarde vallen. Het woord moet welkom zijn. En als hij niet welkom is... dan gaat het verloren... Dan sta je voor niets hier. De inspiratie komt van het boek Hebreeën. Weet u wat zo vreemd is, lieve mensen? De Bijbel is een Hebreeuws boek. En dan komt de bene, bijna bij het einde. Een brief die de Hebreeën mag heten. Er staat de brief aan de Hebreeën. Het is dus een beetje raar. Is dat nodig, die brief? Nou, als ik goed gelezen heb, dan is het hard nodig. De tijd van de Hebreeën is dezelfde tijd waar we nu in leven. In de tijd van de Hebreeën spreekt deze Hebreeënbrief over de christenen van Joodse afkomst, die Christus heeft aangenomen. Maar weet u, de wederkomst blijft te lang weg. En als dat zo is, dan worden we allemaal onrustig. Geldt ook voor ons. Het gebeurt maar helemaal niets. En dat rommelt overal van geruchten. Jo, je kan lekker teruggaan naar ons toe. Word je lekker een jood. Dat gebeurt toen in deze tijd van de Hebreeën. Het komt niet van mij af. Ik vertel het misschien zo, maar zo is het ook gegaan als je deze boeken leest. De boek Hebreeën. Als er eentje heel goed weet over de Torah en de profeten... dan is het wel het Joodse volk. Als er gesproken wordt over een hoge priester... dan weet het Joodse volk echt alles daarvan. Je hoeft hem niks meer te vertellen, want dat weet hij. Hij is grootgebracht en opgegroeid daarin. Dus van mij hoeft hij niets meer te horen. Maar lieve mensen... Als je lang met iets bezig bent en je beseft niet waar je mee bezig bent, kan je zo afdwalen. Je kan het zien met die wielrenners, die zijn met sport bezig. En uiteindelijk zie je gewoon dat ze niet meer met sport bezig zijn, maar ze zijn gewoon geld aan het maken. Het heeft niets meer met sport te maken. Je mist je doel gewoon. En dat is gewoon de afleiding die, die, die we maken in, in, in ons leven. We weten dus eigenlijk niet meer waar het eigenlijk om gaat... Mozes heeft een belangrijke rol gespeeld bij het volk Israël. Heel belangrijk. Hij heeft het volk uit Egypte mogen leiden naar het beloofde land. Hij heeft de vijf boeken van Mozes geschreven. Geweldig. Maar Yeshua staat boven Mozes. Daarom wil ik u even een stukje voorlezen. Een stuk die, die u al kent. En die staat in Johannes. Ik wil het nog goed doen. Dat heb ik vorige week of drie weken geleden niet zo goed gedaan. Johannes 3. En dan vanaf vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel. Dan die uit de hemel nedergedaald is. De zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoog heeft. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die...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 Moet verhoogd worden als de slang in de woestijn. Dat is de boodschap. Zonder Hem komen we er niet. Zoals Mozes het volk Israël eruit heeft geleid, zo doet Joshua mij van zonde en schuld bevrijden. En weet u, Hij brengt mij naar het beloofde land. En wat is het beloofde land? De rust en vrede die we mogen hebben samen op deze aarde nu. Dat is de belofte. Ik weet hoe wij dus hier voorstaan. Want we hebben het dus vaak over Israël. Maar lieve mensen... Mozes heeft wel het volk Israël binnengeleid. Maar ze zijn daar nooit in de rust gekomen. Onze vader heeft de Shabbat geschapen, die zevende dag geschapen, om te rusten van zijn werken. Hij heeft dat apart gezet, hij heeft gezegen en die dag geheiligd. Soms raken we in verwarring door de taal die in ons is, waar we mee werken. Shabbat betekent rusten. Eén ding, als je Shabbat viert, als je dus je werkstaak, heb je nog geen Shabbat. Het gaat ook om de rust. Rust en vrede. Wij zeggen vaak Shabbat Shalom. Hier gaat het eigenlijk om, want dat is de belofte die God ons gegeven heeft. Heb je de Shabbat, heb je de Shalom, heb je de rust in jezelf? Daar gaat eigenlijk het boek Hebreeën ook een stuk over. Het boek Hebreeën die zegt ook, als. Hebreeën 4 vers 8. Hij zegt, want indien Joshua hem in de rust gebracht had, zal hij niet meer een andere latere dag gesproken hebben. Dus het schijnt dat Joshua, die Mozes vervang, het volk Israël niet in de rust heeft kunnen brengen. Die vrede en rust hadden ze in Israël niet gehad. In het beloofde land hebben ze die rust niet ervaren. De Hebreeën zeggen ook, als dat niet was geweest, dan zal hij nooit over het heden gesproken hebben. Nou, laat maar eens eventjes Hebreeën 3 lezen. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en de hoogpriester onder onze beleidenis, Yeshua, die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals. Ook Mozes getrouw was in heel zijn huis. Want hij is op zoveel groter heerlijkheid dan Mozes. Waardig gekeurd als een bouwmeester. Hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in heel het huis als dienaar. Om te getuigen... ...van hetgeen gesproken zal worden, maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij vrijmoedig, vrijmoedigheid hebben in de hoop waarin wij roemen, tot het einde toe vasthouden. Vers 7. Daarom gelijk de heilige geest zegt, Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn waar uw vader mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel zij mijn werken zagen veertig jaren lang, daarom heb ik een afkeer gekregen van dat geslag. En ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet, niet gekend. Zodra ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Lieve mensen, dat is heel triest. Het is heel erg. Hoewel God een shabbat beloofd heeft, direct na de schepping, zegt hij hier dat ze nooit in zijn rust zullen ingaan. Dus mensen zijn wel in het land gekomen, maar ze hebben dus nooit die shalom ervaren. U kan wel herinneren de woorden die Yeshua spreekt. Kom tot mij, allen die vermoeid belast zijn, ik zal je rust geven. Hij zegt ergens in Johannes, van uw hart zal niet verzaagd worden. Hij heeft zoveel dingen gezegd, wat allemaal te maken heeft met de vrede van God. In ons. Vers 16. Wie waren het dan, hoewel zij de stem gehoord hebben, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes in Egypte waren uitgegaan en van wie, het, van wie heeft hij een afkeer gehad veertig jaar lang, was het niet van hen die gezondig hadden, in wie lijken in de woestijn lagen, aan wie anders zwoer hij dat hij tot zijn rust niet zou ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren, zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Hebreeën 4, laten we daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, die indruk zal wekken achter te blijven. Want ook ons is het erf evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging, bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn zoals hij gesproken heeft. En als ik dan weer verder mag lezen. Vers 6. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot de rust in zullen gaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid. Stelt hij wederom een dag vast. Heden als gij door David. Na zo'n lange tijd spreek. Zoals boven gezegd werd. Heden indien gij zijn stem hoort. verhard uw harten niet. Want indien Jezus of Jozua hen in de rust gebracht had. zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een Sabbatrus voor het volk van God. Die Sabbatrus is niet ingetrokken. Die is er nog steeds. Maar... U moet dus niet denken, als we de Sabbat vieren, dat we die rust ingegaan zijn. Die Sabbat betekent rusten. Maar als je dus het werk staakt, heb je dus nog geen Sabbat. Die rust die van God komt, is heel anders dan van deze wereld. Als hij zegt dat ons hart niet verzaagd zal worden, dan zegt hij wel even heel iets anders. Die rust komt van boven naar beneden. Hij komt van God. Hij is bij God. Wij hebben in Christus hebben we die rust ontvangen. Daarom vind ik het heel moeilijk om te begrijpen dat er ook zonder Yeshua mensen behouden kunnen worden. En dat, dat is gewoon niet mogelijk. Zijn volmaakte plaats van rust binnengaan, want daar is vrede. We moeten gewoon in Christus zijn, willen we die vrede ervaren. Ook al hebben we het moeilijk. Wij zullen die vrede ervaren, want dat is beloofd. Ook al heb ik het zo moeilijk, ook al, ben je, al, al moet je hard werken, ook al ben je misschien ziek, We zullen daarin moeten volharden. Ik weet nog heel goed, die woensdagavond met nieuwe maan, zocht Wim naar een woord uit de Hebreeën, en die wil ik nu even voorlezen. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding geeft... te wachten. Want gij hebt volharding nodig... om de wil van God doende te verkrijgen... het geen beloof is. Want nog een korte... Een korte tijd... en hij die kom zal zijn... en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige... zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt... dan heeft mijn ziel in hem... geen welbehagen. Doch wij... Hebben niets van doen met nalatigheid. Die te verderven doch met geloof dat de ziel behoudt. Weet u, lieve mensen. Als mijn broeder Wim over één woord spreekt. Nalatig. Er staat maar één keer in de Bijbel geschreven. Je weet precies waar het staat. Wij moeten niet nalatig worden. Wij moeten volharden. In elk groot probleem die we hebben. Met al onze kracht. Dat tonen we liefde voor God. Anders kan het niet. Als alles gewoon gebeurt... naar nou wat je gebeden hebt... Ja, dan hebben we eigenlijk verder niets meer nodig. Want we hoeven alleen maar te bidden... en God zal het geven. In Hebreeën 8, vers 1... schrijft hij hier over een hoge priester. De hoofdzaak van ons onderwerp is... dat wij een zulk hoogpriester hebben... die gezeten is... op de rechterzijde van de troon... Der majesteit in de hemel. Die dienstverrichte in het heiligdom is de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft en niet een mens. Als je dus over de tabernakel wil spreken, als je over, over de Ten van God wil spreken. dan kan je leren van het, van het Joodse volk. Want die weten het wel. En die hebben het gewoon allemaal ervaren. Zij wisten. En ze leren het nog steeds iedere dag uit de Torah. Hoe de dingen zijn gegaan. Maar er is een nieuwe verbond gekomen. En dat verbond is eigenlijk al in, in het boek. Jeremia gesproken. Dat, er, dat hij een nieuwe verbond zal sluiten met het volk. Dus zo nieuw is die niet meer. Het volk wist gewoon dat hij dadelijk een nieuw verbond zal maken. Niet meer zoals hij dus toen met, met Mozes heeft gedaan... ...maar een ander vernieuwd verbond. De boek Hebreeën die zegt... ...als de oude een verbond was wat goed was... ...dan zal hij nooit een nieuwe maken. Dat oude verbond was goed en is goed voor die tijd. Maar we leven in een andere tijd... Laat mij een stukje lezen, vers 3. Want ieder hoogpriester treedt op om gavens en offers te brengen. En om, om die reden was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Indien hij nu op de aarde was, dan zou hij niet een priester wezen. Daar hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. Deze verrichten slechts... ...dienst bij de afbeeldingen en schaduw van de, van de hemelse beleikens... ...de goede spraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou be, gereed maken. Zie toe dat hij immers dat hij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Nu echter heeft hij een zoveel verhevene dienst verkregen als hij, Yeshua, de middelaar is... ...van een beter verbond... ...waarvan de rechtskracht... ...op betere beloften berust. Want indien dan de eerste... ...berispelijk waren geweest... ...zou er geen plaats... ...gezocht zijn voor een tweede. Want hij berisp... ...hen als hij zegt... ...zie, er komen dagen... ...spreekt de Heere... ...dat ik voor het huis Israëls... ...en het huis Juda... ...een nieuwe verbond tot stand zal brengen. Niet zoals... Het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam en hen uit het land Egypte leidde. Want, zie, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en ik heb mij niet meer aan hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmee ik mij verb verbinden zal aan het huis Israël. Na de dagen spreekt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en een ieder zijn broeder leren zeggen, ken de Heer, want allen zullen zij mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt van een nieuwe verbond, hef hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is, is niet ver meer van verwijdering. Wat wil dat zeggen, lieve mensen, want daar gaat het namelijk om. En ik weet dat u allen beter kan lezen dan dat ik kan. Maar wat zegt de Hebreeën eigenlijk? Want dat is mij eigenlijk veel belangrijker. Moet dit nog gebeuren? Of is het al gebeurd? Let wel, dit is 2000 jaar geleden geschreven. God heeft Yeshua gestuurd naar deze aarde. Hij heeft de wet in onze harten gelegd. Dat is ook de reden waarom Wim de Bijbel leest nog s'nachts. En zegt van... De Sabbat is de dag van de Heer. Anders ga je het niet weten. Wij allen kunnen alles weten van God. Want alles staat hier in het boek geschreven. Niemand hoeft jou nog te leren. Echt niet. En als je dat wel doet, dan vraag je waar staat er. En anders hoor ik wel een broeder spreken. Zoals Niels. Zoals Johan. Zoals Janneke. En dan zeg ik van, ja, hoe verklaar je dat? Ja, inderdaad. God spreekt door mensen. Ook door pubers. En door Johan. Of door Niels. Of door een vrouw Anke. Maakt helemaal niks uit. Hij spreekt, hij spreekt door Yeshua. En Yeshua woont in ons. Zo kunnen we de woorden Gods verstaan. En anders zal het gewoon niet gaan. Dit is al lang gaande... We moeten dit niet meer verwachten, het is al lang gebeurd. Oh ja, ze hebben een bedekking. Die bedekking heb je zelf veroorzaakt. Die bedekking die gaat, voor, die gaat weg. En weet u wanneer die weg gaat? er oh, dat staat ook geschreven. Ik hoop dat ik hem ergens heb. 2 Korinther 3, vers 15. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, Maar telkens wanneer iemand zich tot Yeshua bekeerd heeft. Wordt de bedekking weggenomen. Amen. Zo gebeurt het en niet anders. Het kan ook niet anders. Echt waar. Als er mensen zijn die zeggen van nou. Ik ga Gioor doen. Ik word Jood. Echt waar. De tranen schieten uit me. Maar waarom? Omdat ze het niet helemaal goed begrepen hebben. Dit boek Hebreeën was zo belangrijk in die tijd. Maar ook voor ons vandaag. We leven in deze tijd. Vandaag van de dag zijn we zo betrokken bij het volk Israël. Ik hou van die mensen. Maar lieve mensen. Echt waar. Ik heb een stukje geschreven voordat ik een fout maak in mijn uitspraak. Maar ik vind het wel belangrijk om het te zeggen. Zij die Christus afgewezen hebben... Ze zijn ongelovigen. Ze hebben Christus afgewezen. Dan zijn ze ongelovigen. Ik heb hier over de Hebreeën. Echt waar? Ze zijn ongelovigen. En dan wil ik ook nog benadrukken hoe goed ze ook zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik hier wil zeggen. Het zijn mijn broeders. Ik heb ze lief. Maar lieve mensen, dit moet hard gezegd worden, gesproken worden, opdat wij niet allen dwalen hierin. Maar we zijn gauw geneigd... om in de verkeerde richting op te gaan... was in de tijd van de Hebreeën precies hetzelfde. Wie in het geloof volharden... dat zijn de heiligen. Echt. Soms is het niet helemaal duidelijk. En daarom pak ik een andere vertaling erbij. En die is beter vertaald. Maar Hebreeën 10... vers 37... In de, in de nieuwe vertaling... nieuwe Bijbelse... Want als... U de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers, nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Maar ook, wie terugdijnt, ben ik niet langer welgezin. Amen. Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten ondergaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Zo staat het hier vertaald. En daarom vind ik soms goed dat u ook een andere vertaling neemt, omdat u mag begrijpen wat er staat. En ik weet dat niet iedereen zo'n probleem heeft als ik, in het begrijpen van de, van de Nederlandse taal. Maar soms staat het wel erg krom geschreven. Voor mij moeilijk te verstaan. Maar wij moeten volhouden in ons geloof, in elke situatie waar we ons eigen bevinden. En als u dat doet, dan wordt u heiligen Gods genoemd. We zijn apart gezet. Daarbij hebben we Yeshua nodig. Zonder Yeshua komen we niet in die rust. In Yeshua, je gaat de rust in. Zonde en schuld worden ons weggedaan door Yeshua. Zonder Yeshua, er is geen andere weg. Er is geen andere naam. En we weer nog steeds dat we dus ook zonder kunnen. Veel mensen geloven dat. En ik vind het niet fair als andere mensen dat wel mogen zeggen en ik niet. Wel, er is geen ander naam gegeven dan de naam van Yeshua. Het moet niet nog gebeuren, nee. Hij heeft dat nieuwe verbond klaar. 2000 jaar geleden... Neem Yeshua aan en hij zal je zonde en schuld wegnemen. Die parasha van vandaag is geweldig. Lees het maar. Ik heb het even heel snel gelezen. Plaatsvervanger schuld. is geweldig. Hij vervangt mijn schuld. Yeshua is mijn plaatsvervanger. Ik ben schuldig. Hij draagt mijn schuld. God heeft dat allemaal voor gezorgd. Want de zonde... Mijn zonde maakt scheiding tussen mij en mijn God. Alleen Jeshua kan die, kan die schuld betalen of overbruggen. Dat ik bij hem mag zijn. Het is een prachtig mooi boek. Het boek Hebreeën. Sabbat vieren is nog geen rusten. Je werkstaken is nog geen rusten. Het hele woord van God kennen. Al die boeken... Als je die kent van kaf tot kaf, maak je nog geen christen. Soms denken we dat we alles moeten weten. Ja, het is goed om alles te weten. Maar volgens mij kunnen we beter nederig zijn, God vrezen zijn, liefdevol met onze broeders en zusters omgaan, dan alles te weten komen en trots worden. Ik heb een moeder die weet nog niet een tiende van wat ik weet. En toch wist ik gewoon dat zij meer bezat dan ik. Als zij tegen mij zegt, je moet geduld hebben. In het begin zeg je, mijn geduld is op. Ik heb geen geduld meer. Maar zij had zo eindeloos geduld. Als ik s'nachts te laat thuis kom, dan is het twaalf uur, één uur, twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur. En dan is ze nog wakker. Zoveel geduld heeft ze. Je bent blij dat het goed met je gaat en dan gaat ze naar bed. Dat is mijn moeder of dat geen geduld is. Ze was rijker als ik. Ze bezat niets. Ze heeft iedereen lief. Ook die haar kwaad doen, die heeft ze lief. Wat een rijkdom. Wij hebben er moeite mee soms. Iemand die me kwaad heeft gedaan. Ja, wacht even. Ik zal hem even betaald zetten. Nee, je moet je vijand lief hebben. En dat was helemaal geen nieuws, want je ziet het gewoon als je vijand een lastdier hebt en uh, hij gaat door zijn voegen heen moet je hem helpen dat is Torah het gaat allemaal om de liefde het is goed om te weten waar we eigenlijk hier voor zijn en wat God beloofd heeft heb ons vrede en rust beloofd Shabbat maar eigenlijk zeven dagen lang dat we mogen rusten van ons werken zoals Yeshua het beloofd heeft en dat gebeurt alleen maar in Christus je kan in het land Israël wonen en vrede en rust hebben wanneer Yeshua aanvaardt. En eerder is dat gewoon niet mogelijk. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is de staat geschreven en ik denk dat we dat allemaal kennen. Alleen moeten we standvastig het woord vasthouden, want er wordt zoveel dingen verteld. Er wordt veel te veel dingen verteld over Yeshua. En wat hij allemaal niet doet. En hoe lief hij wel is. En uh, ja, als iemand tot bekering komt. En dan komen de zes tot bekering. Dan, heb de, dan was de heilige geest daar. Want de profeet heeft dan de woorden gods gesproken. Nee. Het gaat niet om de woorden gods die gesproken worden. Die hoorde. Hoorde die wel wat er gezegd wordt? Als je de zeven brieken, de brieven neemt van de openbaring is... Hoort tot de woorden die door de gemeente gesproken is. Wie oren heeft, die horen. Heb steeds maar over de oren die horen. Als de woorden die zaad is, niet goed overkomen, hij komt in een verkeerd hart terecht, dan gaat het woord gewoon verdwijnen. Die gaat gewoon weg. We krijgen alleen maar een woord. Ik heb alleen van Niels een woord gekregen, die ik niet helemaal verstaan heb. Maar het is wel een zaadje voor mij, die me de hele avond bezighoudt. En ook vanmorgen nog. En dat is zeker al drie, vier dagen geweest. Janneke heb vroeger een keer gezegd, het is een zaadje wat God geeft. Niet een volkoren brood. Zoals ik dat gezegd heb, blijft het bij mij in mijn hoofd zitten. En ik ga het nog diverse malen vertellen aan de mensen... Hij geeft je niet een vol, volkoren brood, hij geeft je een zaadje. Hij geeft je iets die je niet eens helemaal begrijpt. Hij zegt tegen Petrus, nu weet je nog niet wat je doet. Het was een zaadje. Nu weet je nog niet wat het betekent, de voetwassing. Maar later zal je het weten. Vaak willen we eerst weten. En dan gaan we het doen. Oh, worden we daarvoor gezegen? Zullen we gauw de tiende brengen? Want God zal het verdubbelen. Dat vinden we leuk. Hoeveel? Ja, 30, 60, 100-voudig. Dat doen we daarom. Het is goed, een goed plan. Dat staat ook in de Bijbel. Maar we moeten groeien. We moeten verder komen dan dat. Doen we dat omdat hij ons zegen? Of doen we dat omdat hij God is? Uh, het komt hem toe. Uh, hij zegt het. Hij is toch een opperhoofd? Hij is toch de man die het voor het zeggen heeft. Nou, als je zegt, doe dat, dan doe je dat. Doe je dat niet, dan ben je een ongelovige. Zo eenvoudig ligt het. Ook al ben je zo goed, ben je toch een ongelovige. Dus we moeten vasthouden waarin we in geloven. Laat dat nooit los. Er zijn er al te veel gegaan, lieve mensen. Vanmorgen hoor ik ook alweer... Dat iemand de gejoer hebt gedaan. En oh, en die man heeft nota bene mij nog heel wat dingen geleerd. Ik denk: hoe kan dat? Hoe triest is dat? Wij zullen het wel zien. Wij zien het niet. We zullen het nooit zien op deze manier. Wie Yeshua heeft aanvaard, moet hem vasthouden. Alleen in hem is er redding. Amen.